9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn tientallen gewonden gevallen bij een treinongeluk. Volgens de brandweer zijn er zeker 56 zwaar gewonden, van wie 13 zeer ernstig. Kort na 6 uur vanavond botsten de treinen frontaal op elkaar bij het Westerpark... tussen Amsterdam Centraal en Station Sloterdijk. Het gaat om een dubbeldekker die op weg was van Den Helder naar Nijmegen... en een sprinter van Amsterdam naar Uitgeest. De treinen zijn niet ontspoord. Door het ongeluk ligt het treinverkeer rond Amsterdam Centraal grotendeels plat. Er rijden onder meer geen treinen naar Zaandam, Schiphol en Haarlem. De NS verwacht dat op die trajecten pas na twee uur vannacht weer treinen rijden. Door het mislukken van het katshuisoverleg liggen nieuwe verkiezingen voor de hand. Dat heeft premier Rutte gezegd. Volgens de PVDA moeten die in september worden gehouden. Door het mislukken van de onderhandelingen is er volgens PVV-leider Wilders... een definitieve breuk met de VVD en het CDA.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 Het weer, vooral in het Zuidoosten regent het. Morgen begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans opbuien. Het wordt dan zo'n 12 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen... die de lente zo al mooi genoeg vinden.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 Nogmaals goedenavond. Vlak voor het NOS Journaal werd het 1-3 bij de Graafschap Herakles. Richard van der Made. En die stand staat nog steeds op het bord in Doetinchem. Het was Duarte die de bal in de doelmond slingerde. Een kopbal van Everton en toen volgens mij op de doellijn het laatste stik, tikje van Davidson. Hoewel de speaker de goal aan Everton gaf. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Herakles staat voor in Doetinchem tegen de Graafschap met 1 tegen 3. Bij RGC FC Utrecht wacht En houdt Houtkamp nog steeds op de eerste goal. Ja, nou ik heb zelfs de eerste kansen gezien, maar nog geen doelpunten. De kansen voor Utrecht dat sterker in de tweede helft is begonnen. Kwartiertje naar rust, twee kansen gezien, één voor Gerndt. Die stuitte op een uitstekende keeper Zoet. En een vrije trap van Sneijder werd door schut overgekopt. Het staat dus nog altijd 0-0 bij RGC Utrecht. Dat waren twee wedstrijden in de tweede helft. In de eerste helft bij Excelsior Twente. Even ten Napel. 19e minuut stand nog altijd 0-0. Twente is uh, sterker. Maar Excelsior kwam één keer heel dicht uh, in de buurt bij het doel van Michailov. Toen men Alberg liet lopen. En zijn schot ging maar een uh, centimeter of 10-20 over en net ook naast het doel. Maar ook Twente kreeg nog een uitstekende kans. De kopbal van Luc de Jong werd uh, Prachtig uit het doel geranseld door Doelman de Ruiter van Excelsior. En Twente mag nu bij die 0-0-stand een vrije trap gaan nemen en heeft dat gedaan. In Spanje, de tweede helft van Barcelona-Real. Racht maar niet meer. Is net begonnen met een 1-0 stand in het voordeel van Real Madrid na 46 minuten en 18 seconden om precies te zijn. Lijkt erop alsof er geen wissels zijn in Nauwkamp. En dat doelpunt van Kedira wat al vroeg in de wedstrijd viel na 17 minuten, was de 108 e goal. In de geschiedenis van Madrid in één seizoen is dat een record. en ja, We gaan naar de actualiteit, Tim. Ja, meer nieuws over die frontale botsing tussen twee treinen in Amsterdam. Een botsing tussen een sneltrein en een sprinter. Volgens de brandweer eh, zijn daarbij 56 zwaar gewonden gevallen. Daarbij loopt het aantal gewonden dus op. De afgelopen uren straks spreken we met iemand van de brandweer. Eerst spreken we met een ooggetuige in de trein. Giovanni avond. goedavond. Goedenavond. U zat in de sprinter die net was vertrokken van Amsterdam Centraal Station. Als we even met u teruggaan naar dat moment, het is 6 uur vanavond. Wat gebeurde er? Nou, wat er eigenlijk gebeurde, uh, nou ja, de trein reed denk ik net twee minuutjes uh, nou ja, vanaf Centraal vandaan, zeg maar. En op een gegeven moment uh, ja, begon hij opeens te remmen, alsof er aan een noodrem werd getrokken. Nou, en uh, nou ja, toen kwam er opeens een hele harde knal. En uh, nou ja, daarna was het eigenlijk gewoon meteen uh, paniek in de trein. En ik zat samen met mijn collega eigenlijk gewoon in de eerste klas coupé, dus daar was het heel rustig. En ja, in de gang en in de tweede klas coupés, ja, daar was het best wel druk. Dus ja, mensen waren tegen elkaar aangeknald, gevallen. Uh, ja, mensen kwamen echt met hun hoofd, letterlijk tegen het raam, zeg maar, wat uh, de coupés zeg maar, uh, uh, van elkaar scheidt. Ja, er zaten ook gewoon barsten in. Uh, ja, je zag echt overal bloed. Dus ja, het was best wel schrikken eigenlijk, ja. Want we was net vertrokken. U vertelt dat de trein inderdaad snel tot stilstand kwam. Reed de trein op dat moment op een hoge snelheid? Ik denk niet dat de trein zeg maar op uh, naar mijn gevoel reed die gewoon ja wel op normale snelheid, want we waren toch al drie minuten vanaf uh, vanaf station vandaan en de knal was ook denk ik wel dusdanig hard en het was echt zeg maar afremmen voor de trein en hij kwam nog niet eens tot stilstand eigenlijk en ja toen knalde hij al. En toen stond hij wel meteen stil. Had het ook in de gaten dat het een ongeluk was met een andere trein? Of... Nou, dat had ik, daar hadden we eigenlijk allemaal pas later in de gaten. Ja, we vroegen ons natuurlijk allemaal af, ja, wat is er gebeurd? En op dat moment ja, denk je daar eigenlijk niet aan. Ik bedoel, er waren mensen die waren ja, best wel gewond geraakt. Dus nou, het eerste wat ik deed was natuurlijk kijken van, ja, hoe het ging. Bijvoorbeeld met een vrouw die uh, in het gangpad lag. En uh, nog wat andere mensen. Ja, je probeert op dat moment gewoon te kijken wat je kan doen. Hoe je mensen kan helpen of geruststellen. En nou ja, later bleek dus eigenlijk op het moment dat ik uh, na een half uurtje mochten mensen die niet gewond waren de trein uit. En toen zag ik eigenlijk pas dat, ja, dat onze sprinter uh, tegen een Intercity was aangebotst. En hoe zag die Intercity eruit toen u buiten op het spoor stond? Ja, die was wel, uh, ja, zeg maar de, waar de machinist in zat, ja, ja, die was gewoon helemaal, uh, ja, de ruit was ook helemaal gebarst. Uh, nou ja, het was wel echt een flinke knal. Hoe snel kwam er hulp voor jullie? Uh, nou, ik denk ongeveer dat er binnen een kwartiertje hulpverleners in de trein waren. Dus dan praat ik over het, na een kwartiertje ongeveer zag ik politie, brandweer binnenkomen. En toen werden ook zeg maar de deuren van de trein open gedaan en toen zag ik wel al dat er wel heel veel hulpverleners uh, om het spoor, uh, bij het spoor aanwezig waren, zeg maar. Hebt u? Enige idee hoe dit heeft kunnen gebeuren? Zit u vaker in deze trein? Die ja, nou ja valt... dat is het. is het. echt. Uh, nou ja, ik kwam zeg maar. Ik ben een stylist en ik kwam met heel veel spullen en ik had spullen die ik moest wegbrengen. En ik dacht, nou ja, voor mij is het nu sneller om vanaf uh, uh, Amsterdam Centraal naar Sloterdijk te gaan met de trein, want daar zou ik opgehaald worden. Ja, dat duurt maar vijf minuten. Dus uh, ik weet maar God ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren eigenlijk. Ja. Als... Ik Dat nooit op dat traject. Ik pak eigenlijk bijna nooit de trein. Dus voor mij was het ook iets van, nou weet je, ik, uh, ik denk alweer na voordat ik de trein ga pakken. Hoe is het met u nu? Bent u ook gewond geraakt? Nee, ik heb, uh, ja Godzijdank, ik heb echt helemaal niets. En, ja, ik, ik denk dat het misschien komt omdat ik in een coupé zat waar ik letterlijk nog met één persoon zat. Met mijn collega. En in de rest van de trein was het wel vrij druk. Dus ja, enige wat er gebeurde is dat we even door elkaar geslingerd werden door die knal. Nou ja, weet je, dan doet het eventjes pijn uh, aan je schouder en aan je arm, maar ja, voor de rest heb ik gewoon niks. En de mensen in de trein in de tweede klas coupé's hadden jullie met elkaar snel de conclusie getrokken dat het om een ongeluk ging? Ja, ik, uh, ja mensen waren natuurlijk wel eens van, van ja, wat gebeurt er, weet je. Ik denk dat die mensen juist echt in een shocktoestand zaten, want ja, heel veel mensen hadden echt gewoon ja, een harde klap gehad. Ik heb ook uh, later gehoord dat er gewoon heel veel mensen uh, ja, kneuzingen hadden en uh, ja, botbreukingen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat was wel. Dat uh, was inderdaad een verschrikkelijk. Je, je zag wel gewoon echt dat iedereen in de trein heel erg aangeslagen was. Giovanni Leicina, ik dank u hartelijk voor uw verhaal. Ja, nee, geen go dank. Goedenavond praten we verder. Fijne avond. Met... Oké. Okay. Dank je. Praten we verder met Elke van den Hout van de brandweer in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u ons de laatste stand van zaken vertellen wat betreft het aantal gewonden? Ja, er zijn op dit moment uh, uh, 43 zwaar gewonden en 13 zeer zwaar gewonden uh, naar het ziekenhuis gebracht. En inmiddels uh, zijn beide treinen ook leeg. Er zitten geen passagiers meer in. Als u het hebt over 13 zeer zwaar gewonden, kunt u dat categoriseren? Wat betekent dat? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, want verwondingen verschillen natuurlijk uh, per slachtoffer. Maar dat zijn wel mensen die niet meer uh, op eigen gelegenheid uit de trein komen. Dus die zijn met de brancader uitgehaald. En als er 13 mensen zeer zwaar gewond zijn... zijn daarbij mensen die een levensgevaar kunnen verkeren? Nee, die informatie heb ik niet op dit moment. Maar valt dat onder de categorie zeer zwaar gewond? Ja. Dus dat is mogelijk? Dat is mogelijk, maar, maar op... die informatie heb ik niet veel. Als we het dan ook hebben over 43 zwaar gewonden... wat voor verwondingen moet je dan denken? Uh, ja, dat, dat kan uh, mensen die uh, hun hoofdwond hebben bijvoorbeeld. Maar dat is ook wel uh, afhankelijk van de... ja. ...van het letten van, van de slachtoffers natuurlijk. Dus dat, is, dat is afhankelijk per persoon. Ja. En al deze mensen worden naar het ziekenhuis gebracht? Ja. En uh, er zijn geen mensen meer die ter plekke worden behandeld? Iedereen is Ja, er of... is hier ook een, uh, een opvang uh, gemaakt voor mensen die wat lichter gewond zijn... ...en die worden hier ter plaatse behandeld. En uh, voor de nog iets lichtgewonden um, slachtoffers die worden opgevangen in een uh, verzorgingsgehuis hier in de buurt. Om hoeveel mensen gaat dat dan? De mensen die ter plekke in de, dat opvangcentrum worden behandeld? Ja, dat, dat, weet ik, dat, uh, dat weet ik niet. Dat, uh, dat als je nagaat dat er ongeveer honderden mensen in de trein zaten. En er zijn uh, nee, ook een behoorlijk wat mensen die op eigen gelegenheid uh, en dus niet gewond waren uh, de trein hebben verlaten. En ik, uh, dat gaat uh, na ongeveer 80 personen licht gewond die uh, in de opvang zitten. 80 personen licht gewond die ter plekke in het opvangcentrum ja. zitten. En daarna zegt u: zijn er nog andere mensen die ook lichter gewond zelf uh, uh, verder zijn gegaan? Ja, precies. Ze komen op een totaal van 123, 133, 136 gewonden. Dat is zo, ja. 136 honden vandaag om 6 uur bij dat treinongeluk genoteerd. Hebt u ook enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nee, nee, dat is nog veel te vol. Ja, maar... er, wordt een, er wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan. Ja. Hebt u de twee machinisten kunnen spreken? Hoe zijn die nee, uit de nee, trein nee, gekomen? Nee, nee. U hebt geen idee hoe die uit de trein gekomen zijn? Nee, weet ik niet. Nee. Um, de, de, de, de, is het makkelijk mogelijk geweest om de trein binnen te gaan, alle mensen daaruit te halen? Um, ik begreep van iemand van de inspectie dat de treinen op relatief lage snelheid reden. Is, kun je daarmee concluderen dat het veel ernstiger had kunnen zijn als er harder was gereden? Ja, ik weet niet hoe hard de treinen gereden hebben. Ik, weet, ik heb wel gezien dat ze nog op de rail stonden. Ja, en hoe ziet, hoe ziet de schade eruit aan de treinen? Ja, er is schade aan uh, de voorzijde van beide treinen. Het is een botsing, maar ze staan uh, nog allebei op de rails. En de rest van de schade in de treinen? Ik ben niet in de trein geweest, dus daar kan ik niks over zeggen. Nee. Uh, wij spreken u wellicht later vanavond nog als er meer duidelijkheid bestaat over het aantal gewonden. Ik dank u hartelijk, ja. uh, mevrouw Van der Hout van de Brandweer in Amsterdam. Graag gedaan. Verder met sport. Doetinchem, de Graafschap, Heracles, Richard van der Maanden. Nog, nog steeds die stand op het bord, inderdaad, Ronald, 70ste minuut in Doetinchem. En de Graafschap probeert het wel, zoekt de aanval nu over de linkerkant. Met invaller Jansen moet aan het strafschopgebied ingaan, wacht wat lang. Heeft nog altijd zijn directe tegenstander voor zich. En dan via het been van Breukers gaat de bal over de achterlijn. En dat betekent dus een corner voor de Graafschap. Dat natuurlijk haast heeft in deze fase van de wedstrijd. Het fanatieke thuispubliek schaart zich achter de spelers van de Graafschap. Ze vallen wel aan in de tweede helft. Zijn veel op de helft van Heracles te vinden. Maar tot nu toe met weinig succes. Omdat Heracles goed verdedigt in de tweede helft. De corner is getrapt. Het hoofd wordt gezocht. Natuurlijk achterin van de Leeuw. Die wel vaker succesvol was natuurlijk. De afgelopen weken scoorde twee keer in de laatste... Nee, drie keer zelfs. In de laatste twee duels. Maar nu de bal in de handen van Pasveer. Dan is het Heracles weer. Nu met aardig combinatievoetbal op het middenveld. Met Duarte. Die heeft een goede voorzet in huis. Zoekt naar het hoofd. Richting Armenteros, dan is het Frenkel die de bal niet al te best wegkopt voor de voeten van Gaurier. Die probeert dan Frenkel uit te spelen. Dat lijkt op een overtreding van Frenkel, maar Makkeli wil er niet aan. Dan opnieuw slecht werk in aanvallend opzicht van de Graafschap. Looms kan de bal dan simpel uitverdedigen en dan nog een aanval. Misschien aan de kant van Herakles, maar nee, een overtreding van de Graafschap rechts achterin. Dat is denk ik Jochem Jansen. Het zicht vanuit hier is wat lastig. Maar de derde gele kaart al voor de Graafschap in deze wedstrijd. Er was zoveel hoop voor dit duel in de Achterhoek. Het begon ook prima in het eerste kwartier met veel kansen. Maar nu lijkt het, toch, er, het, lijkt het er toch op dat de Graafschap deze wedstrijd van Heracles gaat verliezen. Want de ploeg uit Almelo geeft bijzonder weinig weg in de tweede helft. En leidt soeverein met 1-3 op de Vijverberg in Doetinchem. RKC FC Utrecht in de 0-0 na 73 minuten spelen. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, je kunt... Uh... Nog een jaartje of drie voetballen, dan komt er nog geen doelpunt. En dat is toch iets waar we uh, heel hard op zitten te hopen en te wachten. Pas nog op, de er gaat went... sporen, hoor, als je dat Ja, zegt. precies. <laughs> dus uh, we hopen er wel op. Maar uh, het ziet er volgens nog niet naar uit, laat ik het zo zeggen. Nou, nu dan misschien met Assare, die uh, weg is. En Assare heeft nog altijd balbezit. Wordt gevraagd door Duplan aan de rechterkant. Krijgt hem ook. Maar hij is nu pas op de helft van RKC Waalwijk. wat een slechte bal. Zegt binnendoor, probeert hij een bal te geven. Maar komt zo bij keeper uh, Zoet terecht. Ja, zo heb je een uh, leuk begin van de tweede helft met FC Utrecht Sorry dat uh, wel probeert en wat druk zet richting het doel van Jeroen Zoet. Maar met die twee kantjes is het uh, eigenlijk uh, over en uit wat Utrecht betreft in de tweede helft. En RKC Waalwijk, ja, een beetje zoals altijd uh, voetballen, hopend op een uh, doelpuntje en dan met 1-0 winnen. Want al 9 keer de nul gehouden dit seizoen. Dat is knap. Nu komt er een uh, achterzet. De, dus geen voorzet. Het was wel een bedoeling natuurlijk dat er een voorzet zou komen. Maar Mark van der Marel raakt ook de bal helemaal verkeerd. En in de stromende regen uh, blijft het uh, eigenlijk miseren voor beide ploegen. Zowel voor RKC Waalwijk als voor FC Utrecht. En staat het dus ook na 74 minuten nog altijd 0-0. Excelsior Twente ook nog doelpuntloos. Maar ja, dat is pas de eerste helft even. Ja, maar wel al meer dan een half uur gespeeld. En FC Twente is op 4 natuurlijk veel sterker dan Excelsior. 0-0 nog altijd een tegenvaller voor FC Twente... Al twee tegenvallers heeft moeten incasseren. Eerst werd Brahma een duidelijke strafschop onthouden toen hij in het strafschopgebied. werd weggetrokken door de Nieveld, de centrale verdediger van Excelsior. Schijzer de Blom zag dat niet of vond het niks, maar het was een duidelijke penalty. En zojuist is Bengtsson, ook alweer de vervanger van de geblesseerde aanvoerder Wischerhof, met een blessure van het veld vergaan en vervangen door de jonge Duitse Reuzeler. die sowieso de laatste wedstrijden veel speeltijd heeft gekregen... van Steve McLaren, de coach van FC Twente, dat nu in aanval is. Aan de linkerkant met Ola John speelt... De bal even terug naar half Halverwege de helft van Excelsior. Nu in de as. Douglas speelt hard in. Maar dat mislukt die kaats met Luc de Jong. Want de Jong komt niet bij de bal. De baas van Douglas was niet uh, zuiver genoeg. En de bal is over de achterlijn gegaan. En de ruiter, de doelman van Excelsior. Die alle 30 wedstrijden tot nu toe als enige speler van Excelsior. Alle 30 wedstrijden heeft meegedaan. Wel 67 doelpunten heeft moeten incasseren. Dus een gemiddelde van iets meer dan 2. Maar de ruiter doet zijn werk tot nu toe zeer goed. Een paar keer al een... Uh, Treffer voorkomen met uitstekende reddingen. Nu de doeltrap. bal gaat over de middenlijn in de richting van Janka. De lange spits van Excelsior. Maar die verliest het kopduel van Willem Jansen. Dan is het diezelfde Willem Jansen die nu weer duelleert daar. Dat gaat er even flink aan toe. Maar Blom staat erbij en kijkt ernaar. Blom die veel toelaat. En dus af en toe ook te veel toelaat naar mijn idee. Maar goed, de wedstrijd ontspoort niet. Scheiman dan de linksachter van Excelsior. Duelleert met Verhoek. Scheiman nog op zijn eigen helft speelt de bal terug. Dan naar Schenkeveld. Die met een masker opspeelt. Gebroken jukbeen. Na een duel met Malki de spits van Roda, JC en wedstrijdovers... ...die door Excelsior nog werd gewonnen. En dat was de enige van de laatste acht wedstrijden, want de zeven anderen werden verloren. Alberg nu met een aardig balletje richting Janka. Janka zou kunnen gaan schieten, maar die probeert weer de bal terug te spelen naar Alberg. Dat lukt niet. Opgepikt door Michailov, de, doelpe, de doelman van FC Twente. Bij de stand dus nog altijd na 33 minuten 0 tegen 0 op Boudenstein. Wat is er met Barcelona dan, Brachmer? Nou ja, in die tweede helft probeert de ploeg van Gordiola het wel. Maar staat daar nu een speler nog altijd achter? Er zit dan wat meer geduld in. Barcelona lijkt te wachten tot het goede moment een keertje daar is. Dat moment is al een keer voorbij gekomen. Terwijl de bal bij de middencirkel is in de voeten van Lionel Messi. Die ik nog altijd niet overtuigend vind hoor. Maar er is een moment geweest waar het 1-1 had moeten worden. Een minuutje of zeven geleden. Terwijl er nu protesten zijn van Madrid. Sabi Alonso die geel kreeg in de tweede helft. Heeft het aan de stok met de scheidsrechter? We gaan naar Andy, begrijp ik. Nou, Andy. Men vraagt en wij draaien. Doelpunt voor FC Utrecht. Het is Alje Schut. En het moest natuurlijk uit de vrije trap komen. Alje Schut voor het doel. Hoge bal. Kopballetje achter keeper Zoet, die kansloos is. En zo leidt FC Utrecht naar die goede vrije trap van Takari. Door het doelpunt van Alje Schut. Waarbij Jeroen Zoet er niet echt heel goed uitziet. De keeper van RKC Waalwijk. Maar Utrecht leidt met 1-0... ...tegen RKC Waalwijk. Rachel, jij was bezig. Ja, laat ik die kans er even bij pakken. 61 minuten gespeeld. Madrid leidt in Barcelona met 1-0. Matteo werd prachtig vrijgezet door Thiago. Links in het strafschopgebied van Madrid. En oog in oog met Casillas schoot hij de bal. Werkelijk hoog over het Madrid-doel heen. Dat was de kans om... Uh... ...op 1-1 te komen om de wedstrijd misschien weer in evenwicht te brengen. Terwijl nu uh, Messi het aan de stok heeft met Peppe. We zitten in zo'n fase van de wedstrijd waarin het allemaal wat onvriendelijk begint te worden. Waarin uh, de spelers uh, wat meer uh, last op, uh, van elkaar uh, krijgen en uh, elkaar wat meer opzoeken in uh, conflict situaties en zo. Messi gaat nu door op de benen van Sergio Ramos. Daar is echt sprake van. Zo op de rand van het Madrid-strafsomgebied na een paas van Thiago. Die zelf weer wordt aangepakt door Alonso. En zo krijgt de scheidsrechter van dienst, Undiano Mayenko, het uh, toch wat lastige minuutje of 28 uh, voor tijd. Terwijl er ook nog wat mensen op de tribune zie ik nu met wat lezers in de ogen van Casillas zitten te schijnen. Om hem uh, uit zijn concentratie te brengen. Het zicht te ontnemen bij de doelman van Madrid. We spelen weer. De bal is bij Madrid op de helft van Barcelona in de voeten van Benzema. Kan de bal bijna meegeven op de rand van het strafschopgebied. daar aan Euthiel. Dat loopt goed af, net zoals het eerder goed afliep toen Ronaldo de bal erin schoot. Maar dat net in buitenspelpositie deed. 1-0 dus voor Madrid. Het werd toen geen 2-0 dus. De graafschap Herakles Richard van der Maden. 1-3, 78ste minuut. Maar Herakles moet in de slotfase verder met 10 man... Een hoogbeen van Duarte richting De Leeuw. Forse overtreding. Een directe rode kaart van scheidsrechter Makkeli. En dus krijgen we nog misschien wel 13 spannende minuten hier op de Vijverberg. En zal de Graafschap ongetwijfeld met opportunistisch spel nu proberen om Heracles verder onder druk te zetten. Het gaat allemaal niet geweldig aanvallend met de thuisploeg. En lukt heel weinig. Maar misschien in de slotfase met iets de invaller. Net als Jansen in de ploeg gekomen bij de Graafschap. Ook Heracles heeft twee maal gewisseld de vleugel. Spitsen eraf. Gaudier en Everton. Pedro en Bruns erbij. En nu een vrije trap op de helft van Herakles En daarvoor meldt zich dan Anko Jansen. Die een minuut of 5, 6 geleden een goede kans kreeg op de 2-3. Dat lukte niet. En nu misschien met de vrije trap. De koppers van achteruit mee naar voren. Gezocht naar het hoofd van Poupon Van der Linde de aanvoerder haalt weg. Opgevangen. randje strafschopgebied door De Leeuw. De Leeuw draait dan eventjes uh, terug. Om wat ruimte te verschaffen voor zichzelf. Maar dan weer slordig. En kan Heracles Herakles eruit met Armenteros nog in de middencirkel. Steekt de middenlijn over, wordt verdedigd door Jansen. Die doet dat goed, de bal komt voor de voeten. Toch van Bruns en dan een overtreding van Schrek Maar Makkeli laat het spel doorgaan. Dan Herakles in het strafschopgebied. En vervolgens hard weggeschopt door El Hasnaoui. 79ste minuut van deze wedstrijd. Misschien wordt het nog spannend, maar ik denk dat Herakles Almelo deze wedstrijd toch zal gaan winnen in Doetinchem van de Graafschap. 42 maakt plaats voor Richard van der Waarde. Gaat het dan toch nog gebeuren in de graafschap? In de vijverberg voor de graafschap in de slotfase van deze wedstrijd? Want een penalty gegeven door scheidsrechter Makkeli. Ik dacht daar dat de Leeuw heel makkelijk naar de grond ging. Op een voorzet vanaf de linkerkant van Skrekovits. Een beetje uitgelokt door de aanvaller van de graafschap, die nu zelf de strafschop gaat nemen. De Leeuw tegenover Pasveer en via de paal gaat de bal erin. En zo. Ploft de Vijverberg en is de spanning in deze wedstrijd toch weer terug. Zeven en minuut nog te spelen. En via een penalty van Michael De Leeuw is het 2-3. We gaan korfballen. Dijk werd net landskampioen tegen PKC. Marjolein Kroon scoorde de winnende in de finale. En in het feestgedruis zocht Frank Wielaert haar op. Marjolein, tranen in de ogen. Je ging naar KZ om kampioen te worden. En je maakte kampioen. Ja, nou, zo besef ik het nog niet helemaal. Maar ja, dit is echt wel ja, Zo lang seizoen en zo zwaar. En ja, dit is echt top. Dit is echt fantastisch. Want jullie komen ja, van onder nul bijna dit jaar. Ja, we begonnen niet zo heel goed. Maar ze werden eigenlijk steeds beter. En ja, het maakt niet uit hoe, maar we zijn er. We zijn kampioen en daar gaat het om. Finale eigenlijk hetzelfde verhaal. Jullie komen op voorsprong, kleine voorsprong 5-4. En dan ineens draaide het om en zijn jullie alleen maar in de achtervolging. Ja, ja, we waren wat onrustig en misschien wilden we het te graag. Maar, oh wacht, volgens mij moet ik daarheen komen. Jullie nog niet hoor. Oh. Maar, ja, het is gewoon niet normaal. Ja, op een gegeven moment in de rust zeiden we, het moet anders. En het gaat dan nu, en ja, we, ja, het gebeurde ook. En we gingen goed spelen en de ballen vielen, die moesten vallen, en ja lopen en we scoorden weer, dus uh... Jullie komen nog één keer op voorsprong en dat is de winnende, treffer van jou. Ja, nou dat is fantastisch natuurlijk, ja. Dus super, ja, helemaal geweldig. Maar je komt nog niet helemaal binnen? Nee, nog niet allemaal, nee. Maar komt vanavond wel denk ik. En dan is van de week. Uiteindelijk zal iedereen zeggen, ja, ze waren de beste op voorhand, dus winnen ze de titel, maar dat is te makkelijk, hè. Ja, het is wel te makkelijk, want je kan nog zo'n goede speler zijn, maar je moet gewoon als team presteren. En ja, dat is soms heel lastig en dat hebben we gemerkt. Maar ja, we zijn echt een echt team geworden en dat is echt heel belangrijk. Ja, en dat, ja, dat gebeurde nu, dus uh, helemaal top. En nou, hoe lang feest je ongeveer? Heel lang. Ja, heel lang. Dat is één ding wat zeker is. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Veel En dat was Marjoleen Kroon. Zij speelt bij Koogstaandijk en werd dus landskampioen in Ahoy. En die houdt kamp bij RKC FC Utrecht. Kan kort zijn, wedstrijd gespeeld. goede actie van Cedric van der Gun. Hij speelde via de keeper de bal voor de voeten van Gernd. En Gernd maakt het af 0-2 bij RKC tegen Utrecht. En dan gaan we naar Barcelona Real. Eracht nog niet mee. Hij staat koud een minuut in het veld. 20 minuten voor tijd maakt Barcelona gelijk tegen Real Madrid. En ook dit is net als dat eerste doelpunt van Kedira. Een hele lelijke treffer. Maar het is wel gelijk voor Barcelona. Alexis Sanchez... ...staat er pas een paar tellen in. Het is een van zijn allereerste balcontacten. Misschien wel zijn eerste verving zojuist middenvelder Savi... ...omdat Barcelona toch iets moest doen daarvoor in het balbezit... ...op de kop van het strafschopgebied. En dan gaat de bal naar links naar Theo. Schiet hem op de voeten van Iker Casillas. En dan komt hij via een gelukje, denk ik, via de benen van Pepe... ...voor de voeten van Sanchez, die Barcelona naast Madrid zet. En dan gaan we van sport naar de actualiteit, Tim. Want bij dat treinongeluk in amsterdam ronald is het aantal gewonden opgelopen. We hoorden ze juist van een woordvoerder van de brandweer... dat er nu zo'n 136 gewonden zijn. 80 lichtgewond, 43 zwaargewond en 13 zeer zwaargewond. We zijn op zoek geweest naar mensen die het ongeluk hebben ge ge zien gebeuren. Verslaggever Jeroen de Jager vond die twee dames... die het ongeluk vanaf het balkon zagen gebeuren... en die de hulpdiensten meteen hebben gebeld. Jullie zaten hier op balkon op de ja, Driehoofd. Ja, ja het klopt, inderdaad. Hoe laat? Zes voor half zeven heeft zij 112 gebeld. En we zitten hier met een wijntje en een biertje. Ik kom hier voor het eerst, omdat ze een nieuw huis heeft. Treintjes kijken. Ik zeg, die gaat naar Beverwijk. Die gaat naar Amsterdam. Die gaat naar Alkmaar. En we kijken. En we horen... We kijken en we zien ze gewoon tegen elkaar oprijden. Dus zij pakt het telefoon... Ja, heel bizar. N ja heel bizar, maar... Ja, ook stom. Eigenlijk ook een stom gezicht dat je twee treinen zo huh, tegen ja, elkaar ziet nou, je, je beseft het gewoon niet, dat heb ik nog steeds hoor. Dat ik het heel, uh, heel onwerkelijk vind wat er gebeurd is eigenlijk. Ja. En wat hoorde u? Nou, ik zag uh, gewoon een klap en uh, ik zag gewoon ook heel veel witte rook. En toen dacht ik, hé, hey, ik zal toch wat moeten doen. Ik denk, ik ga gelijk uh, 112 bellen. Dat was uh, 18 uur 26, omdat ik even gekeken heb op mijn telefoon. En, uh, ja, en toen vroegen ze, ja, wat is er aan de hand? Ik zei, en toen uh, heb ik verteld ja, dat ik twee treinen op elkaar zag botsen. Ja, waar heb je dat gezien? Ik zeg, ja, boven een tunneltje. Ja, waar? Ja, ja, ja, moest ik even denken. Ja, ja, Zaanstraat. Ja, want ik woon hier net. Dus uh, vandaar. Dus uh, ik zeg, nee, Zaanstraat. Zaan, uh, ja, Zaanstraat. Nou ja, en toen echt werkelijk, ze waren binnen vijf minuten... zag ik zeven, achter elkaar zeven brandweerwagens komen. En, en uh, reden die treinen hard toen ze... Nee, nee, ze waren niet echt hard. Ze toekten er nog eventjes. Uh, waarschijnlijk ook omdat ze elkaar natuurlijk zagen. Maar ze konden elkaar niet meer vermijden. En uh, boom, zo tegen elkaar. Het is, ja, het is onwerkelijk. En hoorden ze vol in de remmen gaan of zo? Nee, nee dat ook niet. Helemaal geen nee, remmen? Geen remmen, nee, nee. nee. Ik denk dat dat wat te laat was. Ze waren al eigenlijk tegen elkaar. Ja. Ik um... denk dat ze op het verkeerde spoor zijn gezet. En er staat de goederenwagen naast. Ja. Dus misschien is dat een reden. Ja. Ik zou het niet weten. En er zouden honderden mensen in die treinen hebben gezeten. Hebben jullie die mensen naar buiten zien komen? Jawel, ik heb het gezien. En ik heb ook een vriendin die bij de NS werkt. En uh, die heb ik later gebeld. En die zei dat er 47 gewonden waren. Waarvan 33 zwaar gewonden. Want ja, dat wil je dan toch wel even weten. Ja. Hoe dat zit. En je ziet ze af en aan. En nou, zoveel hulpverleners. Uh, dat, uh, ja, dat wil je gewoon niet weten. Het is gewoon net een film gewoon. Maar de, in de eerste instantie had ik wel vertrouwen dat er weinig gewonden waren. Want uh, ja, klaarblijkelijk is de brandweer naar binnen gegaan om te controleren. En toen kwamen eerst de gewone passagiers kwamen eruit. Dus ik denk, nou, die machinisten die hebben zeker wat. Want het was best een harde klap. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze waarschijnlijk gezien, nou ja, geconstateerd van de gewonden. En dat later. Dus eerst kwamen de passagiers kwamen met uh, trapjes uit de trein. Ja. En daarna werden eigenlijk pas de gewonden uh, afgevoerd. Het ziet er nou uit dat nu de laatste gewonden weg ja. zijn, hè? Nou ja, daar heb ik dus mijn, uh, zei ik tegen haar en tegen mijn vriendin die er nu is. Ik zeg nou ja, die moeten natuurlijk gestabiliseerd worden. Dus uh, de zwaargewonden gaan het laatste en uh, ja, daar hadden we natuurlijk een beetje een discussie over, van god, wat gebeurt hier nou allemaal? Ik zeg, ja. nou ja, de zwaar gewonden, ja, die zaten misschien wel klem, ja. en uh, ja, die moeten gestabiliseerd worden en eruit gehaald worden, en uh, ja, de minder gewonden, kijk, daar gaat nog, uh, de, ze gaan er nog, en dat is al ruim twee uur later, of ik zie het misschien verkeerd. Maar nu, ja. Staan, ja. We wel een beetje dat nu staan we wel een beetje te rillen van de zee, bij, uh, waar je toch uh, eigenlijk beseft van uh, hoe erg dat is als je in die trein had gezeten. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik had al gelijk iets van, ja, het is een film en ik sta vanaf eigenlijk al twee uurtjes lang een beetje te trillen, eerlijk gezegd. Ja. Een middagje treinen kijken, het was echt gebeurd. Twee Amsterdamse ooggetuigers vertelden aan Jeroen de Jager wat zij zagen gebeuren. En hebt u, luisteraar, iets gezien? Zat u in de trein vanmiddag? Laat van u horen via e-mail, via onze site ooggetuigen Sport dan. Richard van der Maarden bij de Graafschap. Herakles, nog wat gebeurt de laatste minuten? Ja, er gebeurt van alles in deze wedstrijd. In de slotfase extra tijd. 2-3 de voorsprong voor Herakles. Herakles nog maar met negen veldspelers. Een rode kaart ook voor eh, Looms. Twee keer geel. Kansen voor de Graafschap. Een kopbal van dichtbij voor Michael de Leeuwen. En een kans zojuist ook voor El Hasnoui. Nu de actualiteit met Schrekkovic. Moet het duel aangaan met Breukers. Die de bal van de lijn haalden. Zojuist bij de kopbal van de Leeuw. Maar 4 de bal over de zijlijn en dus een ingooi aan de kant van de Graafschap. Ook Peter Bos overigens, de coach van Herakles is door Makkeli weggestuurd vanwege aanmerkingen. Nu El -Has Noui speelt de bal breed naar Jansen, die weer terug naar Meijer. Alles en iedereen op de helft van Herakles Dan weer zo'n prima paas van Meijer dit keer. Jansen op de achterlijn, dan van dicht bij Poupon. En net niet de zoveelste kans voor de Graafschap in de slotfase van deze wedstrijd. Wat een spanning toch? Bijna geen kansen voor de thuisploeg in de tweede helft. Omdat Heracles gewoon uitstekend stond te verdedigen. Maar nu in de slotfase met negen veldspelers voor Heracles en elf voor de Graafschap. Komen er natuurlijk wel kansen. Zeker omdat de Graafschap met dat fanatieke thuispubliek opportunistisch speelt. Nu is het de Roze die de bal weer opdrijft op de eigen helft. Speelt hem naar de zijkant. Naar Anko Jansen die goed invalt in duel nu met Pedro. Speelt de bal af? Nee, nog steeds niet. Nu de voorzet in het strafschot. Schrek of iets houdt hij hem binnen. Dat doet hij voorzet. Komt dan en via het been van Breukers gaat hij opnieuw over de achterlijn. ja Het publiek gaat echt als twaalfde man er nu achter staan. Peter Bos zit in de dugout die ingebouwd zijn hier in de tribunes op de Vijverberg. En kijkt in spanning toe. Want Herakles moet deze wedstrijd natuurlijk winnen. Om in de race te blijven voor de play-offs om Europees voetbal. Aan de andere kant zijn de belangen voor de Graafschap natuurlijk ook enorm groot. De wedstrijd op 2 mei tegen Excelsior. Dat zal waarschijnlijk hier hier in Doetinchem een hele belangrijke worden nog een keer misschien. El laat later maar Michael de Leeuw in het strafschopgebied voorzet moet komen. De koppers staan er met Van der Paafert en poeponbal Bal gaat terug naar El Hasnawi. Voorzet, nee, weer niet goed, weer net niet. De bal op het dak van het doel. En dan kijk ik hoeveel minuten er nog te spelen zijn. Dat zijn ongeveer nog anderhalve minuut in deze blessuretijd. Twee tegen drie in het voordeel van Heraklis. Het is al rust bij Excelsior Twente. Ruststand daar 0-0. En is bij jou wel afgelopen? in Waalwijk, Andy. Ik schat een seconde of die nog, Ronald. Het is gespeeld 0-1 schut. En het is bij RKC Utrecht 0-2 geworden door Gernd. Die ook nog het veld moest verlaten met een naaktzicht laat aanzien. Knieblessure die er niet prettig uitzag. Dus dat is weer een tegenvaller voor Jan Wouters en zijn mannen. Maar de meevaller is dat FC Utrecht nu gewonnen heeft. Van RKC waalwijk met 2-0. Richard bij de graafschap Herakles. Redden ze nou, het nog? doet de Germans. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Er zijn hier in het verleden hele rare dingen gebeurd op de Vijverberg. Alleen dit seizoen speelt de graafschap natuurlijk meestal ook in thuiswedstrijden niet best. Het staat niet voor niets op de 17e plaats. En het wachten is eigenlijk nu op het eindsignaal van scheidrechter Makkeli. Heracles met 9 man, de Graafschap met 11, 2 tegen 3. De voorsprong voor de ploeg van Peter Bos. Die dus ook is weggestuurd door Makkeli. Er gebeurt van alles. De kansen waren in de slotfase van, of in de openingsfase moet ik zeggen, van deze wedstrijd voor de Graafschap. Dat zich zelf niet beloonde. Zes kansen heb ik geteld. Twee keer kreeg Heracles de kans. En toen stond het zomaar ineens. 1-2. En nu is het afgelopen. Gaan de spelers van de Graafschap uh, vallend op het uh, veld. De teleurstelling enorm natuurlijk hier in Doetinchem, want de thuisploeg, de ploeg van Richard Roelofsen, verliest van Heracles Almelo met 2 tegen 3. Lange tijd niks gooit van Barcelona. Real de laatste stand was 1-1. niet mee. Maar van die gelijkmaker heeft Barcelona maar drie minuten kunnen genieten. Want Madrid staat voor de tweede keer vanavond op voorsprong in kamp. Nou, het is 2-1. En een van de mensen die de afgelopen jaren werkelijk gek werd van Barcelona... en alle prijzen die daar werden gepakt, was Cristiano Ronaldo. En uitgerekend, hij maakt het doelpunt. Hij die nog wel eens het verwijt heeft gekregen dit seizoen... dat hij in grote wedstrijden te weinig aanwezig was... Prachtige bal van Uziel de rechterkant van het veld. Een pas naar binnen toe. Ronaldo op snelheid, ontsnapt aan zijn bewakers en af op het doel van Barcelona. Vitor Valdez heeft geen kans als er wordt binnengeschoten van een meter of tien afstand op dat moment. Door Cristiano Ronaldo en hij wilde het natuurlijk weten, geef hem eens ongelijk. Hij is ook de topscorer van Spanje momenteel. Komt op 42 treffers. En dat is er eentje meer dan Lionel Messi heeft. Die staat op 41, maar die speelt zwak vanavond. Madrid speelt niet mooi, maar lijkt wel te gaan winnen bij Barcelona. Het is 2-1. Een treinongeval in Amsterdam, Tim. Spreken we met uh, uh, een woordvoerder van de NS, Annelou van Egmond. Goedenavond. Goedenavond. U bent inmiddels gearriveerd op de ja. plek van het ongeluk. Wat kunt u ons vertellen? Hoe is de situatie? Uh, inmiddels zijn. Ben... Mensen die uh, gewond zijn geraakt uit de trein. Dus er zijn geen passagiers meer in de trein. Uh, en er is nu onmiddellijk een onderzoek gestart, natuurlijk, door de inspectie naar uh, ja, de aanleiding van, het, uh, van de aanrijding. Wat zijn de eerste uh, mogelijkheden voor een verklaring van dit ongeluk? Dat is nog te vroeg. Uh, de, wat ik zeg, de inspectie is nu wel meteen begonnen. Het is nu weliswaar donker. Uh, maar men wil toch uh, zo snel mogelijk helderheid krijgen over wat er gebeurd is. Um, en wij wachten natuurlijk af uh, wat de bevindingen van de inspectie zijn. En dat onderzoek gaat neem ik aan de hele nacht door. Dat vermoed ik wel, ja. Ja, hoe is het met de machinisten van deze twee treinen? Want het gaat inderdaad om een frontale botsing. Ja, en een van de machinisten is daar ook uh, zwaar bij gewond geraakt en de ander niet. En heeft degene die niet zwaar gewond is geraakt kunnen vertellen wat er gebeurd is? Ik heb die persoon nog niet gesproken. Nee, andere mensen wel in de omgeving? Uh, nee, daar heb ik ook nog geen verklaring over gehad. En in welke trein zat de machinist die niet zwaar gewond is geraakt? In de stoptrein. In de stoptrein? Ja. Uh, die net vertrokken was uit het station van Amsterdam Centraal. En deze trein. Ja, en die was in de richting vanuit Geest. En daar kwam de sneltrein op hetzelfde spoor terecht. En die kwam uit Den Helden en die was op weg naar Nijmegen. En uh, die kwamen op hetzelfde spoor terecht. En die reden op niet zo'n hoge snelheid, begreep ik, van een woordvoerder van de inspectie. Wat Dat u zou daarvan? heel goed kunnen, omdat het nog echt heel dicht bij het station is. Ja, weet... Dus degene die op weg is naar het station, die is al aan het afremmen. En degene die pas net vertrokken is uit het station, die rijdt nog niet zo hard. Weet u wel al of er uh, was gewaarschuwd voor het uh, rijden door een rood licht? Nee, daar heb ik helemaal geen berichten over gekregen. Het is ja. echt nog heel vroeg. Hè. We zijn, bedoel, de laatste gewonde is 20 minuten geleden uit de trein gehaald. En nu is de inspectie aan boord. Maar dat zo snel uh, komen ze natuurlijk niet met eerste conclusies. Geraad. Want wij zijn ook erg benieuwd. Dat begrijp ik. Ik sprak eerder deze uitzending met een woordvoerder van de brandweer. En daarmee kwamen we uit op een totaal aantal gewonden van 136 mensen. Nou, De brandweer is daar uh, heel goed van op de hoogte. Dus uh, als zij dat zeggen, dan zou dat zomaar zo kunnen zijn. Van wie 13 zeer zwaar gewond zijn. Waren geraakt. Kunt u daar meer over vertellen? Nou, alle informatie die ik heb is ook informatie van de brandweer. En okay. wat u zegt klopt. Dan is dat hetzelfde. Gaan we verder met de, wat het betekent voor de treinenloop vanavond. Er zal, ja, er zal vanavond op dit traject niet meer gereden worden. Um, maar morgenochtend, als alles goed is, wel weer. Uh, morgenochtend vanaf hoe laat? Nou ja, het is zondagochtend. Dan, uh, dan zijn er s ochtends vroeg niet zo heel veel treinen. Maar dan uh, nou, vanaf een uur of zeven, moeten we moeten wel weer gewoon een loop zijn. En waar niet gereden wordt, over welke trajecten en bestemmingen hebben we het dan? We hebben het over het traject Amsterdam-Sloterdijk naar Amsterdam Centraal. En dan heb je het over uh, uh, verkeer in de richting Haarlem, en verkeer in de richting Lelilaan-Schiphol. Uh, maar die mensen kunnen omrijden via de onderkant, de zuidkant van Amsterdam, via Duitsendrecht, Amsterdam Zuid. En vandaar uit naar Schiphol. En als je dan naar Haarlem moet moet, over... moet, moet je overlijden. En uh, er worden ook bussen ingezet voor de mensen die gestrand zijn? Ja, die uh, bussen zijn al weg. En die mensen die gestrand waren, die zijn inmiddels allemaal... Uh, hebben ze hun reis kunnen vervolgen via een ander station. En morgenochtend hoopt u dat in ieder geval dat traject weer uh, geheel bereikbaar is. Ja. Ik dank u wel voor deze laatste stand van zaken. Mevrouw van Egmond namens de NS. Hartelijk dank. En ik zal even een overzicht geven van de sport van vanavond. Er zijn drie wedstrijden in de Eredivisie afgelopen. heerenveen vitesse 1-1. De Graafschap-Hiracles 2-3. De Almeloers hiracles eindigde de wedstrijd met negen man. Duarte kreeg rechtstreeks rood en Looms tweemaal geel. En RKC-FC Utrecht eindigde in 0-2. Het is rust bij Excelsior-Twente. De ruststand daar 0-0. En bij Barcelona-Real is het vijf minuten voor tijd 1-2 in het voordeel van Real. En dan nog de landstitel bij de korfballers. Die ging naar die wonnen met 20-19 van PKC. Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. Katie van die club die heel veel kans had om alles te maken en uh, in acht dagen alles verspeelde, dacht ik niet mee? Ja, daar hoor je wel eens dat van. Hè? Uh, dan heb je het in dit geval dus over Barcelona. Ik vraag me af hoeveel in hoeverre zegt. Die rekening hielden met die landstitel, want Madrid hier op 2-1. En Madrid stond toch vier punten voor. Nou was het wel zo natuurlijk dat bij een overwinning van Barcelona dat verschil één was geworden. Maar het verschil zal uh, zeven punten gaan worden. En de titel zal in Spanje met nog vier wedstrijden te gaan... ...naar Real Madrid gaan en Barcelona speelt de bal wel achterin rond. Lange bal nu van Mascherano, zoeken naar spelers voorin bij Barça. Maar Barcelona de proef van Gordiola straalt vanavond te weinig uit... ...hoewel dit een goede actie is op de achterlijn. Terugleggen in, kop ook maar en dan gaat de bal voorlangs. En dat is nog best een mogelijkheid die Ces Fabregas, de invaller, krijgt... In de laatste minuut van de officiële speeltijd de voorzet kwam van Pedro. Die ook in de ploeg is gekomen bij Barcelona. Maar het straalt allemaal te weinig uit. Gaat te weinig goed. Messi zit niet in de wedstrijd. En, uh... Ja, de passing is slordig. De concentratie is in de eerste helft van de wedstrijd zeker uh, ja, op het ogen in ieder geval te laag geweest. Er werd zoveel balverlies geleden dat je Barcelona bijna niet herkende. De trap is er nu van Vitor Valdes. Komt uh, voorin terecht bij Madrid. Dat een handbalverdediging heeft opgetrokken in die tweede helft. En uh, niets in de wedstrijd heeft laten zien. En zeker in de tweede helft niet het uh, gokte op uitbraken. Zoals die er uiteindelijk uh, kwamen en afgerond na een paas van Euseel door Cristiano Ronaldo. 42 doelpunten voor hem. De gebraden haan na deze wedstrijd. Wat zal het vanavond voor hem nog laat worden in Madrid? Ik weet het zeker. Die gaat dat vieren. Die gaat zich laven aan het succes wat hij vanavond heeft behaald. Want zo is hij. Ja, en het hem ook maar eens een keertje. We zitten in de extra tijd. Vier minuten komen er maar liefst bij. Madrid heeft veel tijd gerekt. Ook dat nog. De bloed van José Mourinho heeft uiterst uitgekookt, gevoetbald. En Barcelona kan natuurlijk altijd op zoek naar een gelijkmaker in de resterende 3,5 minuut. Voor wat het waard is in de stand op de ranglijst in Spanje. Fabricas speelt Pedro aan, aan de rechterkant. En dan het doorlopen nog van Messi. Krijgt nog een lelijke schouderduw in het strafstopgebied van Arbeloa. Maakt ook ruzie. Maar ik denk dat Messi vooral boos is op zichzelf omdat hij het niet heeft kunnen brengen. Het kan niet iedere week feest zijn. Zo is het ook wel weer. 2-1 voor Madrid bij Barcelona. Ruim drie minuten nog. Excelsior houdt de nul nog steeds. Even te napocht. Houdt nog steeds de nul inderdaad. En als dat zo blijft, dat zou een wondertje zijn. Dan, uh, want de FC Twente is gewoon beter, is gewoon sterker. Hoewel Excelsior nu in de aanval is bij die stand 0-0. de linksachter is mee opgekomen. Maar de bal is over de zijlijn gegaan. Als Excelsior dus een puntje eruit peurt hier... en de graafschap heeft thuis verloren... komen beide ploegen op hetzelfde punt totaal. Ik geloof dat het uh, doelsaldo van Excelsior dan nog altijd minder is. Maar goed, Excelsior is ook in de aanval. Met Janga heeft de bal gespeeld naar Luigi Bruins. Ja, die is weer teruggespeeld de bal dan naar Broerse en dan is het Reuselor die opruimt. Via de knie van Broerse is de bal over de achterlijn gegaan. Luigi Bruins is dus weer terug op Boudenstein. bij Excelsior. En heeft in de eerste helft laten zien dat hij toch nog wel aardig kan voetballen. Echt veel komt er niet uit. Maar één keer was hij heel dicht in de buurt van het doel van Michailov. Michailov die nu een doeltrap heeft genomen. Heeft de bal gespeeld naar Douglas buiten het strafstopgebied. Nu weer terug naar Michailov. Michailov die dus een paar weken absent is geweest na een knieblessure opgelopen In de wedstrijd tegen Schalke. De dubbel tegen Schalke. Bosker een paar wedstrijden in doel verdedigd. Maar Michailov staat nu dus weer tussen de palen bij FC Twente. Dat andermaal druk zet op Excelsior. Speelt de bal rustig rond in een wat laag tempo. Maar het is ook moeilijk om erdoor te komen. Want Excelsior zakt in. Bij balbezit van FC Twente Reusler dan nu. Speelt de bal naar... Uh, nou nee, hij houdt hem nog zelf. Hij wilde spelen naar Rosales. geeft de bal er nu voor. In de richting van Luc de Jong. Maar het is van delen. Die hem dan heeft. En dan een gevaarlijke situatie. Omdat de Jong die bal nog heeft. Dan Ola John misschien. Ola John probeert zichzelf in een schietpositie te brengen. Maar dat lukt niet. En zo komt Excelsior er weer uit. En blijft het hier op Boudenstein nog altijd. 0 tegen 0 dus. Die gelijkmaker van Barcelona komt niet meer hè, dacht ik? Nee, ik geloof het niet. Het elftal straalt het ook niet uit. Als we in die extra tijd inmiddels 2,5 minuten aan de gang zijn. Het 2-1 is voor Madrid. En nog eens een goede wissel bij Madrid. Gonzalo Higuain... Komt in de ploeg 21 doelpunten dit seizoen. En dan zit je bij Madrid dus gewoon op de bank. Benzee er vanaf trapte er ook al 18 in. Het is ongelooflijk. Ze maken nu in totaal 109 doelpunten dit seizoen. 108 was al een verbetering van het record uit 89-90. En uh, nou, daar is dan nog Higuain. Ze doen er alles aan bij Madrid in die slotfase om tijd te rekken. En een vrije trap daarop is het wachten. En het zou toch wat zijn als Cristiano Ronaldo ook deze treffer nog voor zijn rekening zou nemen. De bal ligt op. Nou, dat is wel 25 meter. Recht voor het doel is het niet. Het is ietsje naar de rechterkant. Daar is de trap van Ronaldo. Maar die bal gaat huizenhoog over het doel heen. Van Iker Casillas of van Vitor Valdes natuurlijk, de doelman van Barcelona. Geen goede vrije trap, maar hij zal er niet om malen. Aan de rechterkant nog wel de voorzet bij Madrid. En daar is hij dan misschien op de doellijn. Wel, Cristiano Ronaldo glijdt zelf de goal in. Maar loopt die voorzet van Higuain er net niet in. Mist de bal door een sliding achterin bij Barcelona. En zo loopt dit met een sisser af. Dan weten we over tientallen wel dat Madrid op 88 punten zal gaan komen. Barcelona blijft staan op 81. Andere ploegen doen niet mee in Spanje. Malaga of zo, die staan tientallen punten achter. Maar Madrid zal de landstitel gaan opeisen. En pas in elf ontmoetingen wordt dit de tweede overwinning voor José Mourinho. In ontmoetingen met Barcelona. Die overwinning is nu een feit. En de blijdschap concentreert zich natuurlijk. Rond Cristiano Ronaldo. Madrid heeft gedacht, we gaan met z'n allen voor het hok liggen. We zien wel met die snelle mensen bij ons voorin. Met Eutziel, met Benzema, met Ronaldo. Wat er dan zal komen. Misschien een buitenspeltreffer van Kedira. Die het allemaal nog mooier lijkt te maken. Na dikke kwartier dan wordt het gelijk door Alexis Sanchez. Ook een doelpunt wat eigenlijk uit de lucht komt vallen. En vervolgens toch Cristiano Ronaldo. Of je het nou leuk vindt of niet. Hij is het mannetje. Want hij bezorgt Madrid. Zo lijkt het tenminste. Een landstitel in Spanje. Hoewel er nog vier wedstrijden zijn te spelen. Barça, wat viel het tegen, maar de Champions League, dat kan natuurlijk allemaal nog wel. En Madrid, ja, wat was het eigenlijk weinig. Het was een tegenvallende wedstrijd, maar Madrid wint hem wel met 2-1. De regen verpest een middag in maart, tenminste dat had ze gedacht.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 of er ergens iets zit van de jongens in ons Die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit Ik heb tranen gelachen, anders gedaan En tenslotte tevreden, de licht uitgedaan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 Het licht uitgedaan. Die sterren voorspellen een ochtend in maart. Die fluister talenten lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. Ze heeft tranen gelachen. Een paar weken geleden wist iedereen het zeker. FC Twente wordt kampioen. Toen hadden ze net van PSV gewonnen even ten apel. Met 6-2 inderdaad. Yes. Dat was een geweldige wedstrijd. Nu is het nog altijd 0-0. En dat blijft het voorlopig ook even. Want de kopbal van Luc de Jong. Na een doorkopbal van Douglas gaat over het doel van Wesley de Ruiter. Centen valt wel aan. Maar doet dat zonder echte overtuiging. Het tempo is laag. Het is ook niet makkelijk om er doorheen te komen. Want Excelsior verdedigt gegroepeerd En uh, houdt de linies uh, kort bij elkaar. En als het dan niet echt loopt. Dan krijg je wat irritaties. Dan krijg je wat boze blikken naar elkaar. En dat is dus nog steeds zo in het team van FC Twente. Waar Rosales nu de bal voor. Veroverd. De bal in de richting van de Jong. Die kopt hem door dan naar Verhoef. Maar die komt er ook niet echt aan. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag Excelsior gaan ingooien. Excelsior dat daar niet al te veel haast mee maakt. Excelsior dat het wel prima vindt, natuurlijk. Deze 0-0-stand. Dat is weer een puntje in de strijd tegen degradatie. En zo blijft het nog altijd 0-0. En gaan wij op naar het nieuws van 10 uur. Waarin we meer horen over de treinramp in Amsterdam.